de Hollandse Schouwburg in Amsterdam is het dagboek gepresenteerd van Klaartje de Zwarte Wolvis. Dat is een naïster die in 1943 werd opgesloten in kamp Vught en een paar maanden later werd vergast in Auschwitz. Het dagboek beschrijft de periode vanaf haar arrestatie door een jodenjager op 22 maart tot haar aankomst in Westerbork, drieënhalve maand later. Op rauwe toon geeft ze een indringend en gruwelijk beeld van het leven in kamp Vught. Daarover was tot nu toe maar één dagboek bekend. Het dagboek van Klaartje werd vonden thuis het werk voor de tv-serie en het boek De Oorlog en wordt nu uitgegeven.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 Heerlen is een wurgslang ontsnapt. Het is een koningsslang van 2,20 meter. De eigenaar heeft de vermissing gemeld bij de politie. Hij houdt drie slangen in een terrarium in zijn huis. En tot zijn schrik zag hij vanochtend dat een van de drie was verdwenen. slot het weer, de zon schijnt geregeld, maar er vallen ook buien. Later vanmiddag en vanavond neemt de buigheid toe en zijn zware windstoten mogelijk. Met 13 graden is het zacht. Dit was het NOS Journaal. telefoon mee als we op de ijsbaan zijn. Nou, dat komt omdat we net als vorig jaar weer in het radiospotje zitten van de Ijsbaan. Oh jij heeft de directeur van de Ijsbaan dat weer gevraagd? Ja, precies. En misschien kan jij er nou weer vertellen waarom het hier zo leuk is. Ja, maar is het niet veel leuker als de directeur dat zelf zegt? Eh, uh, ja. Nou ja, dat kan ook. Nou, bij deze dan. Kom naar de mooiste ijsbaan van Nederland en proef de unieke sfeer. Jong, oud, recreatief of prof, iedereen vindt hier het ultieme schaatsplezier. Dus geniet en schaats mee op onze mooie overdekte ijsbaan te vinden langs de randweg in Haarlem. Kijk voor meer informatie op www.ijsbaanhaarlem.nl Heel goed, meneer. Kent u dit geluid? Nee, dit, is, dit is niet normaal. Dat is het geluid van de unieke Power Shower bij Club Car Wash. Onder extra hoge druk, zonder schrobben, je auto binnen no time weer brandschoon. En dit is nog maar één van de mogelijkheden in de doe het zelf wasboxen van Club Car Wash. Oh ja, u hoorde ook nog meneer De Vries. wat hij zijn auto nu eindelijk wel eens schoon krijgt. Kijk eens hoe schoon die is. Club Car Wash vind je aan de ingenieur Lelyweg nummer 12 in de Haarlemse Baardenpolder tegenover naar landen. Voor meer informatie kijk op clubcarwash.nl. Kijk door, schat, kijk eens. Bij u thuis iets te betegelen? Dan zou het mooi zijn als u zich geen zorgen hoeft te maken of het allemaal wel goed komt. En waarom zou u? Tegels kook je namelijk niet voor even. En bij Kool Stegels, het bedrijf begrijpen we dat. Voor een vakkundig advies bezoekt u daarom onze ruime showroom aan de Stepsonstraat in Haarlem. En maken we gelijk een afspraak voor advies op maat bij u thuis. Kool Stegels, het bedrijf. Sinds 1932, uw en. Erkent Pegel, Lijn en Zetwerkspecialist. Ook in de herfst. De hele middag. Het geluid van Kennemerland Zuid. Via 89.0 op de kabel. En overal op 105.8 FM's. ...en daarvoor de Pointer Sisters een uh, Jump. Op AB Radio van Voor daarmee werd het 12 uh, minuten over drie. We zijn bezig met zondag in Kennemerland, nog tot aan uh, vijf uur vanmiddag. Ik zei het al, nieuws, sport en actualiteit. En we hebben het over de wedstrijd uh, van Bloemendaal Hockey. Bloemendaal voetbal afgelast vanwege het veld in Spaarmboude, wat niet bespeelbaar was. Maar Hockey Bloemendaal, dat gaat altijd door aldus Frits Rijk, hè Frits? Dat uh, kun je stellen en uh, goede berichten vanaf het kopje, want uh, de trouwe aanhang van Bloemendaal, uh, uh, smile, big smile van oor tot oor, want uh, hun thuisclub die het in de laatste thuiswedstrijden zo moeilijk had, staat met 1-0 voor tegen oranje-zwart. Uh, dat is nog niet het enige mooie nieuws. Uh, de doelpuntenmaker is niemand uh, minder als uh, Ronald Brouwer hersteld, bijna hersteld, uh, nog niet volledig hersteld... van een polsoperatie uh, in de 11e minuut in het veld uh, gekomen... en in de 12e minuut uh, oog in oog met doelman Mark Jenniskens... En dat betekende de 1-0 voor Bloemendaal. En Bloemendaal had die treffer nodig. Het ging rustiger spelen. Je zag een soort uh, ja, uh, vertrouwen terugkeren in het team van uh, Max Caldas. Het uh, hebben kansen gehad. We hebben ook één strafcorner gezien voor Bloemendaal. Goed ingeschoten door Olmer Meijer. Ingepushed moet ik zeggen. Maar uh, ook uh, de reflex van Mark Jenniskens was naar behoren. Aan de andere kant uh, heeft ook... Uh, uh, Jaap Stokman uh, zich uh, laten zien uh, de, in de eerste minuten al in strafcorner voor Oranje-Zwart. Maar ook Jaap, uh, de international, die maandag in het vliegtuig stapt naar Melbourne, uh, deed wat hij moest doen. De bal uh, werd keurig netjes uh, verwerkt. Oranje-Zwart doet... Paarzaam iets terug. Bloemendaal heeft het overgrote deel een veldoverwicht en uh, ja, de, het wachten is eigenlijk op de tweede Bloemendaalse treffer. Dat zou zo maar kunnen, het zou zo ook maar niet kunnen. Ronald Brouwer probeerde in die laatste minuten van de eerste helft zojuist uh, nog iets te ondernemen, maar de bal ging over de zijlijn en Oranje-Zwart mag weer opbouwen. Oranje-Zwart dat eigenlijk ook niet weet uh, wat het zal doen. Zullen we proberen die uh, 1-0 achterstand uh, weg te werken? Of zullen we rustig uh, loeren op uh, de counter en wachten tot Bloemendaal een foutje begaat, Dus, dus uh, het kan nog uh, alle kanten op. Vooralsnog hebben we gespeeld bijna 30 minuten, dus nog 5 minuten te gaan in die tweede helft. Maar Bloemendaal Leidt verdient met 1 tegen 0. En natuurlijk zometeen meer hockey op AB Radio en ZFM Zandvoort. En ook fijne muziek. Um, we gaan muziek draaien van Toto. antwoord op deze zondagmiddag. En eh, Mika die zong erover. Rain. En het is inderdaad een beetje donker aan het worden buiten zo op deze zondagmiddag. Maar goed, laten we het over positieve dingen hebben. Namelijk vanuit de Vila Harmonie in Haarlem liep maandagmiddag een lijntje naar de sterrenhemel. In de statige concertzaal werd onder andere uh, onder grote belangstelling het boek van uh, Jan Vriend. Groeten uit de hemel gepresenteerd. De vriend die uh, reikt het eerste exemplaar uit aan Roxane Hazes, Lola Brood en Nettie Langendijk. En Roxanne Hazes die las net als vele anderen iets voor uit het boek. Zodra ze ergens wat te drinken bestelt, komen er meteen opmerkingen. Zo van, die dochter van Hazen zit net zoveel dorst als hij zelf. Toch lijkt Roxane Hazes wel op vindt ze mensen... Als Roxane Hazes vertelt dat ze, uh, als ze wat te drinken bestelt, iedere keer weer wordt aangesproken. Zo van, uh, nou die zal zeker net zoveel dorst hebben als haar vader. Ja, dan moet ik daarom glimlachen. En als ik met de dochter van Theo Komen praat en ze gaat op de praatstoel zitten... en ze blijkt net zo lekker te kunnen lullen als haar vader. Ja, dan, uh, dan heb je een mooi moment. Ik ben bij de zoon van Toon Hermans geweest in Zuid-Limburg. Die man praat net zo bevlogen over theater en het vak als zijn vader. Dan zit je aan de keukentafel bij de, de, de zoon van Annie M. G. Schmid. De boeken van zijn moeder op tafel. En dan vertelt hij dat hij aan zijn eigen kinderen het werk van zijn moeder voorleest. Ja, dan voel ik me bevoorrecht dat ik uh, in dit vak aan de slag kan. en bij die mensen op zo'n mooi moment over zo'n mooi onderwerp kan praten. Hoe was het nou om dit boek te schrijven? Ja, een brok herkenning vooral. Uh, het ontstond vanuit een idee... Dat je zelf wel eens de groet uit de hemel krijgt, dat je iemand ziet lopen waarvan je denkt, oh die, die was er toch helemaal niet meer. Of dat je een plaat draait, uh, muziek hoort, een boek leest, waar een ander nog streepjes in heeft gezet, oh ja. En dan uh, heb je die herkenning en dan heb je voor jezelf, tenminste had ik voor mezelf een beetje het idee, hé hey, nu krijg ik de groet uit de hemel. En toen ik daar met collega's over praatte, uh, met vrienden het over had, zeiden ze, ja, dat hebben wij net zo goed. En toen heb ik dat ook nog met uh, Pastoor Berkhout van uh, Vallendam uh, doorgenomen. Die uh, kent natuurlijk veel nabestaanden van de, de, de Nieuwjaarsbrand. En ja, die zei: Wat jij hebt, dat is helemaal niet zo bijzonder. Er hebben veel meer mensen. Ja, dat was een aanleiding om daar voor de krant uh, en voor het boek de verhalen voor uh, te noteren. En, aardig was om dan daar mensen bij te zoeken, die, uh, aan wie veel meer mensen een herinnering hebben. Dus, dus bekende namen, legendes uit het collectieve geheugen, de, de helden van de sport, de helden van het amusement. Ja, en als je dan met hun kinderen kan praten, of zij ook de groet uit de hemel krijgen, ja, ja, dat voelde als een voorrecht om dat te kunnen doen. Zet hem op, schreeuwen mensen van de sideline Maar ik hoor alleen mezelf praten Ik haat het, fuck Schreeuwen mensen van de sideline Maar ik hoor alleen mezelf praten Praten, praten Denken doe ik, slapen moet ik, het gaat niet. Vallen opstaan, daarom bloed ik. Ik klaag niet conversatie, sorry, maar ik praat niet. Niks persoonlijks, echte shit. Ik haat niet, te moe om te haten, te druk om te slapen. Ik hoor alleen mezelf praten, dus laat me. Te hoog om te grijpen, te laag om te hypen. Ik hoor alleen mezelf praten, dus laat me. Me. Ik kan je eventjes niet volgen, ik kan er eventjes niet uit. Ik zit nu even in de wolken. En ik kom er denk ik niet meer uit. Ik kan je eventjes niet volgen. Ik kom er eventjes niet uit. Ik kan zit nu even in de wolken. En ik kom er denk ik niet meer uit. Daar AB Radio en ZFM Zandvoort op de zondagmiddag. Het is uh, 1 minuut voor half vier. En de wedstrijd Bloemendaal, Oranje, Zwart. Daar zijn momenteel rust. Men, men is aan het rusten met een 1-1 tussenstand. Dus uh, ja, 1-1. Zometeen het verslag van die wedstrijd natuurlijk op uh, AB Radio en ZFM Zandvoort. We zitten samen in de kamer ...Suzanne op AB Radio. 1983, lang geleden. Maar het uh, ja, blijft dus ook, uh, toch wel een... Uh... Maar leuk nummer zo op de zondagmiddag. We gaan over naar nieuws uit de regio. Namelijk een 34-jarige Haarlemmer is in de nacht van zaterdag op zondag... ernstig gewond geraakt bij een vechtpartij in de Kruisstraat in het centrum van Haarlem. Rond vier uur vannacht kregen twee personen ter hoogte van de chefs burger een snackbar. Ruzie waarbij er een van de twee is gewond geraakt. Nou, de andere persoon ging naar de vechtpartij snel vandoor. Politie en ambulance kwamen met spoed ter plekke om het slachtoffer te helpen. En op zoek te gaan naar de verdachte. Na, nou, bij aankomst van de hulpdiensten werd het slachtoffer direct gereden... In en vanwege de ernst van het uh, slachtoffer werd het ook het mobiel medisch team uit Amsterdam opgeroepen om de medische bijstand te verlenen. En uh, ja, uh, het slachtoffer is later per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Amsterdam en heeft vermoedelijk een zware hersenschudding opgelopen. Op basis van de eerste getuigenverklaringen kon de politieagent in de omgeving een 22-jarige Haarlemmer als verdachte aanhouden. En hij is ingesloten terwijl de verdachte toch ontkent bij de vechtpartijen niet betrokken te zijn geweest. Nou goed, meer informatie en foto's van uh, het incident van vannacht, die kun je vinden. Op onze internetsite en dat is abradio.nl. Dus uh, nieuws uit de regio, foto's daarbij uh, kan je vinden op onze internetsite en dat is www.abradio.nl. Nou ja, goed. En ook nieuws uit Zandvoort kan je vinden op www.zfmzandvoort.nl. Zometeen gaan we verder met de wedstrijd Bloemendaal Oranje-Zwart, maar nu is wel muziek van Cascade. <tied> naar sports, nieuws en actualiteit op uh, ABN Radio. Je van Zandvoort. Het is uh, 10 minuten over half 4. Je luistert uh, naar zondag in Kennemerland. Ik zei het al, nieuws sport en actualiteiten. Dat betekent dat we weer naar hockey gaan. De wedstrijd Bloemendaal tegen Oranje-Zwart. Ja, ik kende een ruststand van 1 tegen 1. Jelle Galema, de strafcorner-rebound... in de slotseconde van die eerste helft. Uh, dat betekende een beetje domper op de gezichten van de M die toen beteuterd naar de kleedkamer gingen. Maar tien minuten later is het alweer... Uh, in plaats van Jantje huilt, Jantje lacht... want niemand anders als Martijn van Milo in de derde minuut uh, na de rust... een... Uh, ja, een prachtige beweging, uh, die maakten we schreven het doelpunt aanvankelijk toe aan Laurens Docherty, maar het was Milo die draaide als een ballerina in de cirkel en uh, ja, de toch niet uh, geringe doelman van Oranje-Zwart uh, eigenlijk uh, kansloos liet. 2 1 en dan denk je, Bloemendaal uh, gaat erop en erover om het maar eens in wielerterm uh, te, te gebruiken. Maar dat is niet het geval, want oranje-zwart uh, is nog niet verslagen. Het, uh, het blijft uh, met Jeroen Delmee als architect, uh, pressen richting uh, Jaap Stokman. En het beschikt, uh, dat hebben we al gezien uh, in de eerste helft, over een uitstekende corner. Ze mochten slechts twee keer daarvan gebruik maken, maar de corners zijn van oranje-zwart levensgevaarlijk. Vooralsnog uh, speelt Bloemendaal achterin uh, de bal na elkaar toe, uh, beetje uh, tijd winnen, hoe moet ik het zeggen, controleren, uh, tempo eruit halen, uh, nog steeds uh, wordt die bal op de eigen helft uh, van achteruit rondgespeeld. Dan uh, Tom Boerma met een diepe bal, maar die daar kan Ronald Brouwer uh, niet bij. Hij, hij pingelt, hij goochelt. Uh, maar hij blijft uh, de winnaar en is het uh, Dockerty die de vrije slag uh, mag nemen. allemaal uh, Ronald Brouwer op de rand uh, van de cirkel. De scheidsrechter ziet er geen strafcorner op. Nog een keer uh, Dockerty met uh, Teun de Nooier. En dan is het uh, Hogeveen uh, die uh, de bal krijgt en naar uh, achteren plaatst. Ja, Bloemendaal drukt. Uh, het uh, drinkt aan. Uh, 2-1 is niet genoeg. Het moet minimaal 3-1 uh, worden wilde de Oranje in een regio. Uh, ...rustig vaarwater terechtkomen... ...maar dat is nog niet het geval. Nog steeds Bloemendaal in balbezit zit... ...al een hele lange tijd uh, met weer Ronald Brouwer... ...op de kop van de cirkel wordt ten val gebracht... ...maar de scheidsrechter laat gewoon rustig doorspelen... ...en uh, het zou dan wel een, een overtreding zijn... ...maar als Bloemendaal dan hetzelfde doet... ...dan is het natuurlijk een vrije slag voor Oranje-Zwart... ...en zo uh, huppelt de wedstrijd uh, heen en weer... ...in de tweede helft een aantrekkelijk duel... 10 minuten gespeeld in die tweede helft. En Bloemendaal leidt met 2 tegen 1. Frits, dankjewel natuurlijk zometeen. Meer hockey op AB Radio ZFM Zandvoort. Ook gaan we nog aandacht besteden aan K3. Dan zal je denken, K3, hoezo dat dan? Nou, die waren afgelopen week hier in de regio. En wel in Overveen bij Orange. Die Elsweld, waar zij een nieuwe cd presenteerde. En natuurlijk waren wij er ook bij aanwezig. I found for what I found yet I choose to play trying to see the bliss fantasy fantasy. silly to fear. when i thoughts into my essence i'm inside out Beat and Inside Out op AB Radio, zie je sandvoort En de nieuwste CD van de populaire meidengroep K3 is woensdagmiddag gepresenteerd in de Orange die van Elswoud in Overveen. En tientallen kinderen, BN'ers, cameramensen en ouders hadden zich op uitnodiging verzameld in Overveen. Nou, wij waren daar natuurlijk bij aanwezig. Erg veel van die cd's verkocht meer dan in Nederland alleen 50.000. En dat wil zeggen dat jullie daarvoor een platina cd krijgen. Alle drie. Die ga ik nu aan jullie overhappen. Dit is het enige plechtige moment. we gaan het ook niet te lang laten duren. Dit is voor kader. Feliciteer. Dank je wel. Gefeliciteerd. Nou, één ja. Goed. <lacht> het is al eens anders geweest. Zongen diverse liedjes en ook het nieuwe album. Ja, die werd daar gepresenteerd. En kinderen die zongen luidkuls mee. Ook hadden ze een speciaal liedje gemaakt voor een van de prijswinnaars die daar aanwezig waren. We hebben een gebracht, hè? Ja. Om een liedje te maken over... Ponden en poesjes. Wel, Celina, jij hebt die wedstrijd gewonnen en wij hebben een liedje gemaakt over ponden en poesjes. Zich ze nu een beetje opschuiven? kan Karel lekker mee in de zetel. En zou je het leuk vinden als we jouw liedje eens dus gaan zingen? Ja. Ja? woensdagmiddag een waar kinderfeest in de Orangerie van Elswoud hier in Overveen. En wil je meer informatie erover weten, dan kan je eventjes surfen naar de website. Dat is www.abradio.nl en als je dan eventjes naar het nieuwsarchief gaat en eventjes zoekt op K3 vind je diverse artikelen met foto's en ook een videoreportage is te vinden op de website van AB Radio en dat is www.abradio.nl Goed je luistert naar AB Radio en ZFM Zandvoort nog tot aan 5 uur zondag in Kennemerland en zometeen gaan we nog eventjes kijken hoe het staat op de sportvelden van hockeyclub Bloemendaal. op AB Radio. hem Zandvoort. Dit is 4 minuten voor 4. En we gaan nog eventjes snel terug naar het hockeyveld van Bloemendaal. Want daar is het behoorlijk spannend hè Frits. Ja, wat, wat kan een hockeywedstrijd uh, lopen? Want we hebben in de tweede helft gespeeld 23 minuten. Een kleine twaalf te gaan. En de stand is weer gelijk. Het is weer 2 uh, tegen 2. Uh, en uh, Bloemendaal is begonnen met een uh, offensief van uh, heb ik jou daar. Ja, ze hebben over zichzelf afgeroepen. Als je kansen niet benut. of je ballen mist. Dan uh, zoals nu uh, de nooier eigenlijk oog in oog met de doelman. En dan komt er ook nog een strafcorner aan voor Bloemendaal. Dat zou de. Tweede van de wedstrijd zijn uh, met Olmer Meijer aan het hoofd. En ik weet dat we tegen het nieuws van vier uur aan zitten. Roderick, als u zegt het is genoeg, dan stop ik ermee. Maar die corner nemen we nog uh, natuurlijk uh, eventjes mee in de uitzending. 2 tegen 2, die stand. Bloemendaal dat steeds op voorzong kwam. Eerst al het doelpunt in de openingsfase uh, van uh, Ronald Brouwer. En toen uh, de Martijn van Milo uh, na de 1-1. Meteen naar rust uh, dat, uh, dat prachtige doelpunt. En toch weer komt oranje zwart uh, langzij. Nou, de corner uh, is inmiddels. Uh, halverwege, om het zo maar eens te noemen, want er wordt nog steeds beraad gehouden in de doelmond door een zwart, die hebben helemaal geen, geen haast 2-2 is al heel mooi voor de Brabanders om mee naar huis te nemen, maar Bloemendaal wil natuurlijk uh, uh, recht zetten uh, uh, van vorige week van, uh, van de nederlaag tegen Rotterdam, en hij wordt goed ingeschoten door Jolie, het was een, uh, een uh, variant maar de doelman Mark Jenskens uh, laat zien dat hij uh, uit het goede hout is gesneden, het blijft voorlopig 2 tegen 2, met nog 11 minuten op de klok. Zometeen natuurlijk naar het nieuws van 4 uur natuurlijk meer hockey op AB Radio. En 7 voor het ook meer nieuws, sport en actualiteiten. Tot aan het nieuws van 4 uur kunt u luisteren naar muziek van Inner City. Zometeen na nieuws van 4 uur. Natuurlijk veel meer zondag in Kennemerland. gemaakt door kokmakelaars.nl. Het is nu vier uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In de Hollandse Schouwburg in Amsterdam is het dagboek gepresenteerd van Klaartje de Zwarte Walvis.